onze kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernhard Robbe en Ben Lonen. De techniek is vanavond in handen van Tim Betting. En onze gast is Therese de Vries, tuinarchitect. Niet? Ja. Ja, ja, ja. ja. Um, tuinarchitect, woonachtig, te Nieuwkerk in België, Nieuwkerk, België. Ja, ik Honderd zit meter, uh, 100 meter van de grens. 100 meter van de <laughs> ja. grens. Misschien iets meer, ik heb het niet helemaal uitgestapt, maar... Popperselei die uh, door Nieuwkerk heen loopt, uh, daar zit nog een maisveld tussen uh, en een stukje paardenwijs. En dan wo daar woon ik. Daar woon jij. Nou, met Therese gaan we praten over de tuin. Want het is herfst en, en de tuin moet misschien onderhouden. hoe doen we dat? We gaan een vol uur met Therese praten over tuinen en over mooie tuinen misschien. Over seniorisering van de tuin. Ja, senioriseren van de tuin. Dat vindt iedereen een prachtig woord. En ja, aangezien ik ook. zelf ook senior ben <laughs> en, en, en ook. veel met tuinen bezig, dacht ik, het is misschien wel een leuk onderwerp in deze tijd van het jaar. Nou ja, dat dachten wij ook. En daarom hebben we je uitgenodigd. En we zijn heel blij dat je op die uitnodiging bent ingegaan. Maar eerst. Dit is onze gewoonte, het rondje wat was er in het nieuws. Dat heeft dus verder niets met ons onderwerp even te maken, maar dat is daar los van. En Els, heb jij iets opgevist? Het woest veel echt nieuws had ik niet opgevist. Het rondje kunst en al die dingen zijn al geweest, maar ik zat hele morgen op mijn gemakje op de krant te lezen. En met enige stomme verbazing las ik een groot artikel en dat heet Magische strohalmen in de sport. En daar stonden een aantal foto's van voetballers en sporters. Eén met een bandje om zijn neus, de ander met een armbandje om zijn pols. Uh, daar werd gesproken dat voetballers, meen ik, uh, blessures wilden weghebben door een laptop te nemen. En die stralen dan in en dan zouden die blessures weggaan. Nou, dat was een heel verhaal, want dat was een instraling in de vierde dimensie. Het uh -huh. is een heel verhaal van een sportarts. En die was sportarts bij Ajax. Maar hij is gestopt nadat hij haptonome, orthomolucaire genezers en zelfwaarzeggers aantrof. <laughs> In die trainingen bij Ajax. Of de behandeling van die voetballers bij Ajax. Nou, dat vond hij toch te veel van het goede. Nou, dus ik vond het ook nog een gek. En... Ik ga naar de volgende klant. En dat is onze eigen klant. Het nieuwsblad wat we tegenwoordig krijgen. En dat was, daar zat een ding bij dat heette Health News. En potverdorie, die hele voorpagina. Die ging. Stond daar heel stralend en mooi Leontine van Morsel op. En die ging <tie> eens een keer heel erg uitpakken over superfood. En dat heet Gorella. Oh ja. En dat is iets met bladgroen En dat is ook een voedingssupplement En dat, die hele uh, aanprijzingen Die staan vol met allerlei afkortingen Die je mensen ook niet snapt Dus ja, wat je dan gaat kopen mag god weten Maar in ieder geval Er zit in ieder geval een klein algje in wat het bloed zuivert. En, nou, en dat helpt voor vermoeidheid, darmstoornissen, lust, lusteloosheid. Ja, maar dat doet brandnetel ook. Dat met. doet Brandnetal ook al ja, dus. Dat dus is dat is, uh... Heb je ook prachtig blad <laughs> ja, ja. Nou, ik als... wordt ze helemaal vitaal. En dat las ik nou in, in een blad. Wat Jij zei, het nieuwsblad. Maar wat bedoel je met ja, het het nieuwsblad? Ja, dat is een nieuw blad wat we iedere keer. in Je de bedoelt bus niet krijgen. de uitstraling, hè? Nee, nee, nee. De uitstraling, daar weet ik goed. Maar dat krijg je eens in de zoveel tijd in de bus. Ook, nooit gezien. Nou, nou ik wel. Oh. Dus ik dacht, nou, wat ik nou net zit te lezen en waar ik om zit te giechelen over de sport in de hele wereld, hoe ze daarmee omgaan, zie ik nou, potverdorie, ook weer in mijn gorlissenbus liggen. Oh ja. Nou, ja. dat wou ik toch wel eens even melden. Mensen gaan geen gorella kopen, volgens mij heb je daar niks aan. Maar dat werd allemaal niet uh, genoemd in verband met de prijs. Nee. Want die wordt uitgereikt dan Halbe Zijlstra, niet? En dan zou dit uh, misschien uh, de tweede prijs kunnen verdienen. Ja, maar, ja dat zou kunnen. Maar nou. <laughs> daar, daar werd het niet voor genoemd. Maar ik vond het wel zo ridicuul dat ik denk, nou, neem ik dat Gorlisse blad mee wat ik las naar aanleiding van de magische stroomhandel. Uh -huh. Magische strohalmen. Strohalmen. Nou, strohalmen. Nou, die gorella is dus ook een magische strohalm. Oh, ja. ja. Maar we gaan maar over tot. Ja. Uh, was dat het voor jou? Ja, uh, dat was nou, het voor ik mij. heb hier een knipsel uh, uit het Brabants dagblad. Uh, van dinsdag 2 oktober. Goorle begint met de schone lei. Ja. Is jou dat ontgaan? Nee. Uh, dat Initiatiefnemers ontgaan. achter een duurzaam goorle. Bart Wolfs, Bijtske Schoof, Victor Retel-Helmrich, Christine Maton en Bart de Vries. Die hebben een platform gemaakt en ze zijn erop uit om ons in Goorlen allemaal wat duurzamer te maken. En wij proberen de mensen verder te helpen die met een goed initiatief komen. En ja, bijvoorbeeld door contact te leggen met de gemeente... Of te kijken of er subsidie aangevraagd kan worden. Nou, ik wens ze veel succes met subsidie aanvragen. <laughs> um, ik vind het wel een leuke naam, de Schone Lei. Want we hebben natuurlijk hier de Lei uh, allemaal ja, door, dus door de omgeving. Ja, een mooie omgeving. En de hè? dubbele betekenis. Ja, zeker. Uh, die uh, zit er inderdaad ook uh, onder. En ja, verder, uh, wat moeten we daarvan zeggen? Nou, dat het waarschijnlijk aardig wordt. We hebben Christine verleden week in de uitzending gehad. Maar niet over de schone lijn? Niet over de schone lijn, maar over tientjes. Weet je wel? Uh, ja, die uh, www tientjes... www.tientjes. Uh... Www .tientjes. Tientjeslid, hè? Tientjeslid, ja. Tientjeslid. Nou, uh, Therese, heb jij ook iets... Uh, daar in het Verre Nieuwkerk uh, opgevangen... over uh, wat er zich in Golen afspeelt? Nee hoor, ik uh, heb de handicap dat er... Geen post bezorgd wordt op Nieuwkerk. Niemand zal daar met uh, zijn autootje anderhalve kilometer zandpad rijden om bij mij een krant in de bus nee. te doen. Maar ik heb een hele dierbare vriendin die voor mij altijd het NAC bewaart. En eens in de zoveel tijd, dan ga ik haar opzoeken of ze komt bij mij. En dan heeft ze een grote uh, <laughs> Stap, tas stas. bij, met allemaal oude kranten. Ja. En het nieuws, uh, het recente nieuws, dat hoor ik wel op radio ja. of televisie. Maar vooral de bijlagen uh, achter maakt vaak ook niet zo uit. Of nee, wanneer je dat, nee, wanneer je dat, leest. Ja, dat ja. leest. Dus nee. ik ben nooit zo erg up. To date. Nee. En het goorlesbelang, uh, dat pik ik wel eens mee, zo als, als ik hier ja, boodschappen ga ja. doen. Maar ik vergeet het ook nog wel eens, moet ik jullie zeggen. Ja, ja. Goed. En de rest, dat uh, horen en, we dan en wat, wel. En hoe doe je het met je post dan? Met een brief? Brieven komen wel. De, oh, die de post, wel. Ja, de Belgische postbode rijdt met zijn autootje uh, meestal elke dag keurig tot aan mijn posthut Oh, dat ja. is dan wel mooi. Ja. Ja. ja, de post Nee, is ik dacht geen je moet je probleem. post ook ergens gaan ophalen in nee. Koppel, of Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee, de vuilnis soort opgehaald, dus, er is internet. Uh, uh, wat dat betreft ben ik wel verbonden met de buitenwereld, ja. maar geen kranten. Ja. Nou, we zijn uh, zo uh, spontaan uh, naar, uh, naar jou toegekomen met uh, wat was er in het nieuws? Uh, Gebrek aan nieuws. Uh, nou, dat uh, hoeft het nog niet per se te zijn. Jij uh, hebt vooral het oog op uh, tuinen en uh, op de natuur. Is dat uh, altijd zo geweest? Uh, ben jij beroepsmatig uh, bezig als uh, tuinarchitect? Uh, is dat een uit de hand gegooide hobby? Hoe moeten we dat nou, zien? Nou, ik moet je zeggen, ik ben, mijn eerste beroep is verpleegster. Ik ben in principe uh, de verplegingen gegaan toen ik jong was. En op enig moment toen mijn kinderen wat ouder werden, dacht ik van... Ik heb het wel gezien in de ziekenhuizen en ik had nogal wat, uh, ja, een hele periode met mijn moeder die daarna overleden is, uh, aangetutteld. Uh, mijn vader ging dementeren. Afijn, uh, ik dacht ziekenhuizen ho hoef ik eigenlijk niet meer te zien. En die veranderde ook. Der, der, ja, er ging een andere sfeer in ziekenhuizen hangen. En ik was altijd ontzettend graag met tuinen bezig. En op een gegeven moment dacht ik van... En men vroeg wel eens van... Goh, Therese, kom eens kijken naar mijn tuin. Want ik ben er niet tevreden over. Heb je geen idee? En dan dacht ik, ja, ideeën heb ik genoeg. Maar mijn kennis is te gering. Mm -hmm. Ik woonde in die tijd in Vught. Ik had toen een totaal verwaarloze tuin... toen we daar kwamen wonen van 3000 vierkante meter. Oh. En uh, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb me opgegeven als leerling op de Hovenier Vakschool in Vught. Mm -hmm. Die was toen nog in Vught. Dat betekende dat ik één dag in de week tussen allemaal twintigjarigen om me erbij zat. Maandagochtend was voor veel jongens een moeilijke ochtend. <lacht> dus ze zaten er <lacht> nog alles met uh, slaapoog, uh, ja, <lacht> slaapoogjes bij. Er moesten natuurlijk heel veel Latijnse namen. ...geleerd worden van uh, de beplanting. Daar hadden ze vaak veel problemen mee. Uh, wat mij opviel ook, was dat er in de opleiding nogal wat... Uh, het waren allemaal jongens. Ik was de enige vrouw en dan in hun ogen al een oude dame in de veertig. Um, dat er nogal wat dyslectische kinderen in die groen wereld oh ja. zitten... Ja. Mm -hmm. Het waren veelal uh, zonen van boomkwekers of uh, oh. kinderen die thuis een hoveniersbedrijf hadden en zo. Ja, en Latijn was natuurlijk moeilijk, was voor mij ook ja. moeilijk, want ik, ik heb geen Latijnse... Nee, maar als verpleger achter... had je misschien toch ook veel uh, Latijnse termen geleerd. Ja, gelegen. en uh, als ik thuis stond te koken voor het hele gezin, dan had ik gewoon op de keukenkastjes had ik, uh, lijstjes met namen staan en dan was ik tijdens het koken aan het, mm. aan het repeteren. En het leuke was, eh, na schooltijd, dan zei ik... jongens, kom maar mee naar mij. Dan gaan we even stampen. En dan gingen we leren. En het ene van het liedje was dat er een krat bier tevoorschijn kwam. <lacht> en eh, als ik op een gegeven moment proeven van bekwaamheid af moest leggen... door een tuintje aan te leggen met van die grote 40, 60 grindtegels oh ja, of vleezoep. met bielzen, ja. En uh, de leraar keek niet, dan duwde een van de jongens mee weg en die zei, kom op, ja. ik doe het wel mm -hmm. even. Dus zo hielpen we elkaar oh, ja. de studie mm. door. En mijn eerste tuinreis, we gaan straks over tuinreizen praten, dat heb ik gedaan met deze club Jongens. En wij hadden een hotel, in, dat was in 1985, we een hotel in Londen. En van daaruit trokken we Kent en Sussex in. Mm -hmm. En ik keek mijn oog uit. Ik mm -hmm. was nog nooit in Engeland geweest. Ik vond het prachtig. Het was oktober. Nog een week later als dat we nu zitten. De herfstkleuren herfst kwamen los. Het was magnifiek. Maar ja, voor die jongens Londen was natuurlijk één grote verleiding. En s'avonds moesten we natuurlijk z'n allen naar de pub. En ik in mijn handen... En voeten, nee, de jongens met handen en voeten praten en ik vertalen voor de boys. En op een gegeven moment zeiden ze, Therese, kunnen we niet naar de nachtclub. <lacht> en Duurlijk, een, een de van de die de van de leerkrachten die erbij was, die zei, nee, Therese, dat kunnen we niet doen. En ze je wel, kunnen we wel doen. Zegt laat maar gaan. Nou, wij toch s'avonds op pad, allemaal spijkerbroeken en gimpen aan, jaren tachtig, hè? Ja. ...uitgelaten bende ...wij naar de nachtclub... ...en we staan daar voor de deur. In Soho. Maar wij werden dus niet... Niet binnengelaten. Toekomd. Nee, niet, niet binnen binnengelaten. De Natuur de Natuur na Natuurlijk de niet. Dus ik zei tegen die leraar joh je hebt ze in ieder geval het idee gegeven... ...van we gaan naar de nachtclub... Ja. Ja. ...maar ik wist van tevoren... ...dat dit niet zou lukken. Nee. Maar goed, wel dikke pret gehad. <laughs> Toen ik mijn uh, hoveniervakschool uh, eindigde na drie jaar... Hoe lang jaar... duurt zo'n vakschool? Drie jaar. Drie? Oh, dat is drie nog jaar. Een tijd. Ja. En in die tussentijd werkte ik op een hoveniersbedrijf. Dus eigenlijk mag ik mij niet echt tuinarchitecten noemen in die zin. Dus is heb... beschermde titel? Nee, zeker. Um, ja, misschien hmm. tegenwoordig wel. Ja? Ik, weet, ik weet het eigenlijk niet. Hmm. Maar ik ben tuinontwerper. Tuinontwerper. Nou. En toen ben ik begonnen met inderdaad het uh, uh, ontwerpen van tuinen. En ja, uh, mijn eigen tuin kwam natuurlijk allereerst aan bod. Maar van die verlee uh, spreidt zich dat uit. Eerst vrienden en familie en later wordt dat groter. En ik heb zelfs een tuin in Duitsland liggen en een paar tuinen in België liggen. En in Nederland ook eigenlijk door het hele land heen. Dus... Die je bijhoudt. Nee, nee, nee, ze nee, nee. heeft nee, die nee, ik die heb, ontworpen die ik heb ontworpen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Mijn, uh, ja, Als je op enig moment een tuin ontwerpt, dan zijn er, als je een jaar of tien daarna zal gaan kijken, zijn er nog maar weinig tuinen die geworden zijn wat je ervan. Gehoopt dat. Gehoopt. Nou, of in verwacht. ieder geval wat je ervan verwacht had. Ja. Meestal deed ik wel altijd zo dat ik een jaar later kwam. Dan was de aanleg gebeurd. En nou, het ontwerp erbij. En nou, dat zag er allemaal goed uit. Maar ja, uh, ik heb ook wel gehad in een hele chique tuin in Wassenaar... dat ik daar kwam en dat uh, de Afrikaantjes en, en, en allerlei andere prolaria. In de border tussen mijn vaste planten zat. Ja, Therese. Maar, maar er is zoveel ruimte. Is, ja, maar je moet een beetje geduld hebben. Mm. Een tuin moet groeien. Ja. En je kan hem wel meteen vol plempen, Maar dan moet je al heel snel moet je eruit gaan halen. Dus dat was uh, nog wel eens discussie. En ook het feit dat de mensen geen geduld hebben. Ja. Mensen willen meteen... Alles vol en groot. Mm -hmm. Wat betekent, als je dat bijvoorbeeld met bomen wil, dat dat een hele kostbare aangelegenheid ja. is. Ja, dat is, is. zeer kostbaar. Hè? En, uh, ja, mijn ervaring is dat wanneer je een grote boom koopt... en ik wil niet zeggen, als je nou al op leeftijd bent en je zegt van... nou, ik begin nog een keer aan een nieuwe tuin... Geef me dan een boom van formaat, kan ik me heel goed voorstellen. Mm. Maar voor jonge mensen, laat die bomen en de heesters opgroeien met, ja. met jezelf en je gezin. Het is veel leuker om ja. kleine kinderen groot te zien worden en ook kleine bomen groot te zien ja. worden. Ja. Dus. Zeg, um, zou je iets kunnen beschrijven van, van jouw ideale tuin? Je bent daar in Engeland geweest en geïnspireerd door het Engelse landschap. Betekent dat dat de Engelse tuin bijvoorbeeld voor jou uh, zo'n beetje normatief is? Dat of zo. Nou ja, als je het hebt over de Engelse tuin, dan zijn het vaak de landschapstuinen. Wat betekent ja. dat het grote tuinen zijn. Ja, dat kunnen we hier in Nederland eigenlijk nergens. Nederland te klein voor? Nederland is daar te klein voor. Uh, iemand die, uh, die een paar duizend vierkante meter heeft of laat staan een hectare. Dat is al een grote tuin. En bovendien heb je dan ook nog eens het Engelse landschap wat vaak klooiend is. Ja. Wat ook weer een heel ander, ander maakt, effect ja. Uh, ja. heeft dan een platte tuin. Mm -hmm. Maar ik moet je zeggen, ja, Engeland is wel tuinenland bij uitstek. En ja, ja het is niet alleen de grote landschapstuinen uh, die je ziet. Maar het zijn ook uh, kleine cottage tuinen. En ook in Londen vind je prachtige tuinen binnen de bebouwing. Maar um, ja, het grappige is dat ik... Ik kwam op een gegeven moment in... Um, Um, ach, het grote kasteel aan de Theems in, uh, in Londen. Windsor? Nee, niet Windsor. Daar ben ik ook geweest, maar uh, goed, daar komen we later wel op. Maar uh, ja, Engeland heeft natuurlijk verschillende periodes van tuinstijlen gehad. En iedereen keek op enig moment die van enige importantie was... naar de grote tuin van uh, de zonnekoning in Frankrijk, Versailles... En wilde ook zo'n renaissance-tuin hebben of een baroktuin. Ja, er werd heel veel veranderd in het landschap om zo'n tuin te krijgen. Maar als je in de heuvels zit, is dat alweer heel moeilijk te realiseren. Bij ons op het Lo is dat een twintigtal jaren geleden gebeurd. Ja. Het Lo was een jachtslot en had een landschapstuin... En ze hebben daar dus... Uh, de fundamenten weer opgegraven... en daar weer... de oude uh, tuin... zoals die ooit door uh, William en Mary is, uh, is aangelegd... Uh, opnieuw aangelegd... en dat is eigenlijk ons enige... echt mooie voorbeeld... van een renaissance tuin... in, in Nederland. Uh, ja, waar Engeland... ook heel beroemd op is... dat zijn natuurlijk de cottage tuinen. En... De cottage tuinen is, is eigenlijk ontstaan omdat je op de grote landgoederen... ...daar had je het mannenhuis, het grote huis, daar woonde de familie. En hun, hun, hun arbeiders die woonden op de kleine cottage's op het landgoed. Mm -hmm. En die mensen hadden eigenlijk alleen maar een groentetuintje... ...en misschien een varken of een geit voor de mest, maar dat was het dan... En toen kregen we de grote reizen over zee met allerlei nieuwe planten die van ver weg kwamen. En daar deden vaak de families van de grote landhuizen supporten die grote reizen en stuurden vaak ook een botanicus mee om planten te verzamelen. Ja. En die kwamen naar die grote huizen, die kwamen naar de, de, de kwekerijen. Kew Gardens is zo begonnen. In, uh, in Londen. En van Lieverlee kwamen bij die landschapstuinen om die grote huizen heen. kwamen bloemetjes ja, en rozen. En op een gegeven moment moesten er uh, kassen of greenhouses mm -hmm. gebouwd worden. om die planten, die exoten, een plekje te geven. En die arbeiders die dachten die moesten dat allemaal onderhouden en die dachten, oh dat is wel leuk misschien kan ik daar wel Kunnen van zaaien in. of van stekken en zo van die kwamen er bij hun tussen de groenten kwamen wat plantjes staan en zo is eigenlijk de cottage tuin Gegroeid. geboren ontstaan ontstaan ja, ja. ontstaan mm -hmm. ja. een hele fleurige vaak kleinschalige tuin maar met twee liefde uh, ...onderhouden en aangelegd. Ja. En wat, wat, wat als jij denkt aan een tuin die je opnieuw gaat ontwerpen... ...of die je al hebt, maar een beetje bij moet spijkeren bij iemand... Of wat, ...wat voor planten <coughs> zijn jouw favorieten? Hou jij van een hele roze tuin bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat. Nou, een hele roze tuin vind ik vaak wat veel van het goede... Daar moet je veel ruimte voor hebben. Je kunt zeggen een roze berg. Ik weet dat ik ooit in Schotland reed met een Schotse chauffeur, Andrew. En wij logeerden in een hotel in de buurt van Aberdeen, maar buiten de stad. En Andrew kwam van Aberdeen. En Aberdeen is, als je die stad bij een beetje bewolkt weer ziet, is dat een sombere stad. Allemaal van de lokale steen gebouwd. En als het zonnig is, ziet alles er anders uit. Ja. Maar Andrew zei op een gegeven moment... Therese, ken jij uh, uh, Aberdeen? Ik zeg nee. Weet je dat daar ongelooflijk veel rozen staan? Ik zeg: nee. Nou, zegt hij, mogen wij dan morgen een half uurtje eerder vertrekken met de club? Dan ja. rijd ik jullie door Aberdeen. Nou, overal in het openbaar groen en plantstroken, vol op rozen. En ineens ziet zo'n stad er geweldig vleurig uit. Maar in onze toch wat kleinere uh, uh, maat tuintjes is een echt een rozentuin een beetje veel van het goede. Ik was onder Parijs in de tuin de laie en dat is een schitterende rozentuin waar de hele verzameling staat van eh, Josephine, de vrouw van Napoleon. Zij had bij haar kasteel in dat tijd een geweldige rozentuin. En van die collectie hebben ze dus rozen gebracht naar die roosentuin onder Parijs. Wij waren daar op een zaterdag. Het was schitterend weer, alles in volle bloei, maar groot opgezet en geweldig aangelegd met berzo's. Dat zijn van die tunnels mm -hmm. die ze bouwen van houtwerk... of nou ja, noem maar op wat. Helemaal behangen met klimrozen. Mm. En dan weer rozenperken tussendoor. met prachtige paden en beelden. Dat hoort er natuurlijk bij. Ja, die beelden horen er wel bij. Ja. Ja. En op enig moment, een uurtje later kwamen er allemaal bruidsparen de tuin in. Oh, dat was een tuin. Die kwamen daar, die kwamen daar hun fotosessie ja. houden. En nou ja, toen zijn we maar met z'n allen aan de koffie gegaan... en hebben we ons vermaakt met al die bruidspaartjes die links en rechts dus op de was, foto Dat was hier vroeger altijd, ik zie het nou nooit meer... maar het ziet er ook heel saai uit bij Villa Blanca. Ja, ja. Ja, ja. Altijd kwamen daar koetsjes aanrijden en Of gewoon ja, de auto. Als de rododendrol bloeide. Ja. <laughs> ja, ja. Dat is allemaal mooi voor de rododendrol. Ja. Nou, verder ik verder is heb het een, een, een onzagwekkende, saaie tuin. Ja, ik heb een tuin met uh, kweekrijg gehad in, in Helvoort. En uh, ja, daar had ik ook wel bruidsparen die, uh, die vroegen... God, heren, mogen wij hier uh, een stuk van onze reportage houden? Doe maar, leuk. Ja. En ja, als je een mooie ambiance hebt, is dat natuurlijk uh, heel gezellig. Maar goed, ja, dat uh, over ja, Engelse tuinen... Uh, ja, er is dus in Nederland weinig plaats voor, daar komt het wel uh, op neer. Ja. Als je tuinen ontwerpt, dan uh, gaat er natuurlijk altijd een overleg met degene die een tuin wil hebben. <laughs> dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Mensen vragen weleens van de God Therese, uh, uh, uh, wat is jouw tuinstijl? Mm -hmm. Dan zeg ik, ik wil niet over een tuinstijl praten in die zin. Uh, ik heb mijn eigen tuin en jullie hebben het gezien dat ik gewoon een groene plek in het bos. Een open plek in het bos. Die vroeger in de oudheid werden open plekken in het bos toegewijd aan de goden. Dus ik heb dat zo mijn eigen <lacht> godenplekje idee in het bos. Maar. Je probeert altijd de tuin... Ik probeer altijd de tuin te maken van de opdrachtgever. Mm. Want zij zijn degene die zich happy moeten voelen in die, in die tuin. En ik, moet, ik, ik heb mijn kennis van, van, van bomen, van planten, van rozen, van noem maar op. En ja, het Allereerst, allereerste sterke punt bij een tuin is een goed ontwerp. Is een goede verhouding van mate. Uh, het is het huis wat meespeelt. Het is de situatie van je opdrachtgever. Zijn het mensen, uh, uh, twee verdieners, maar willen ze kinderen? Uh, je moet er een zonbak bij? Uh, weet je, uh, ik, ik heb wel... ...van zandbakken vijvers gemaakt... ...en andersom. Ik heb... ...zwembaden in een tuin... Uh, ...ontworpen, maar... Uh, ...ook wel weer eruit moeten halen. Bij, bij anderen dan... ...op een gegeven moment inderdaad was ik op twee plekken... ...nou, ik denk een kilometer van elkaar... ...bij de een moest het zwembad eruit... ...en bij de dan ander erin. moest het zwembad erin. <lacht> ja, zo, ja, zo, zo gaat, gaat dat. Ja, zo gaat dat met je gezin. Uh, en, en, een ik ook een tuin ontwikkelt zich ook... Ja. ...in het gezin en ja... Als je spelende, opgroeiende kinderen hebt... dan moet je niet al te veel moeilijke toestanden. Maar je kan wel een ontwerp maken... en zeggen van nou ja, als op een gegeven moment het zover zou zijn... dat die kinderen die plekken niet meer nodig hebben... dan kun je het op een andere manier invullen. Ja, en uh, luister je ooit naar het programma Vroege Vogels? Ja, daar luister ik ook wel eens naar. Ja, nou daar zijn ze op momenten de laatste, ja al langer maar komt iedere keer terug, heel erg aan het propageren... dat al die mensen met hun tuintjes, vaak helemaal niet groot... voor- en achtertuin, dat ze eens beginnen met het gros van de tegels er weer uit te halen. Hè? Wat nou zo in slang is. Iedereen moet tegels of kiezels. Om toch ja. maar ons te helpen om de ja. lucht. En, ja. <laughs> dat, dat, nou. dat leidt al misschien uh, al een beetje naar het senioriseren... Zullen we niet eerst een muziekje doen voordat we dat onderwerp uh, pakken? Want we hebben verschillende muziekjes en we moeten het wat doseren. Uh, ja, ik, ik vond heel leuk uh, de tuin van Pauline uh, om dat te laten horen... want dat sluit dan ook eigenlijk wel heel erg aan op het onderwerp... het senioriseren van de tuin. Ja, Joost Prinsen. ja. De tuin van Paulien, ziet er al een bende uit. Maar je moet je niet vergissen, die kattenstaart en kaasjeskruid. Aardsengelwortel, citroenmelisse, heeft ze allemaal doorzien. In de tuin van Paulien, komt onkruid zogenaamd niet voor. Als er al kwade grassen kwamen, had ze dat al lang wel door. Maar gaf gewoon heel mooie namen. Blauwe zeggen, balsemien, in haar tuin laat Paulien. Alle plantjes helemaal vrij. Maar houdt ze wel in de gaten. Rapunzel, lamzor en karwei. Ze loopt daar op zin te praten. Kan het wat kalmer dan misschien? Heeft ze de pest in Pauline? Krijgen plantjes op hun kop. Gaat ze snoeien, graven, trekken. Alles kan de compost op. Alle plantjes die verrekken om er schattig uit te zien. In haar tuin houdt Paulien. Alle plantjes voor de mal. Door ze het idee te geven. Gulde roede hoefblad vooral. Dat ze democratisch leven. Maar de baas blijft toch Paulien. Maar de baas blijft toch Paulien. Joost Prinsen, het tuintje van Paulien. Ja. En dat, uh, dat liedje, dat is uh, voor jou de brug naar... Uh, hoe gaan oude mensen nu uh, om met hun tuin? Oudere mensen. Oudere mensen. Uh, mensen die, uh, ja, op een gegeven moment voor die moeilijke keuze staan. Je hebt een heerlijk huis, je hebt een fijne tuin, je wordt ouder. Maar wordt dat allemaal niet te veel? Nou, uh, in huis kan je een... ...traplift laten komen. Je kan uh, uh, zo'n opsta-stoel nemen, allemaal ondingen oh ja. in huis. Je kan van je studeerkamer kan je, uh, slaapkamer, uh, slaapkamer maken. maken. En op enig moment ben je gewoon gewend aan al die aanpassingen. En dat is er dan. Maar een tuin is een voortdurend groeiend uh, iets... ...en is, staat eigenlijk nooit stil... Dus je moet eigenlijk al op tijd bedenken van wat zal ik met die tuin, wil ik hier blijven wonen, tot ik, nou ja, als het even kan, tot ik doodga. Ja. En dat ze me hier wegdragen, want dat ja. willen we natuurlijk eigenlijk allemaal het allerliefste, als het goed is. Um, en wat vind ik nou zo leuk uh, aan het liedje van Pauline hierbij? Pauline geniet van wat er in haar tuin gebeurt en groeit. En wanneer je een perfecte tuinier bent en je wordt ouder, is dat een hele grote... Handicap. Ja, dat is waar. Dan, ik ook zat... als je niet zo'n perfecte tenueer bent. Ja, ja, ook dan. Nou, uh, kijk, voor iemand die uh, zich een tuinman kan permitteren... en daar regelmatig onderhoud op doet, uh, is dat geen probleem. Maar wil je zelf toch uh, een beetje de regie in handen houden... dan moet je bij tijd toch plannen maken om... Uh, ...te zorgen dat je je tuin nog een poosje aan kunt houden... ...en ook letterlijk aan kunt. Een paar jaar geleden zat ik op schilderles... ...en toen zei op een gegeven moment de lerares tegen mij... ...Therese, je moet wat meer mieren. mieren, Mieren. Mieren. Nou, jullie zijn ook verbaasd. Ik was net zo verbaasd. Ik zei, joh, wat bedoel je... Je moet wat meer door je oogharen kijken. Oh, is dat Mieren? Mieren. Oh. Op zijn Belgisch. Mieren. En mijn allereerste reactie was... Dat moet ik met de tuin ook doen. Ik moet niet zo perfect alles in orde willen hebben. Want dan word je ook een beetje slaaf van je tuin. Maar ik moet wel zorgen... Voor mezelf in ieder geval... Dat ik... ...het aan kan. Dus misschien... ...moet ik nu... ...al wat dingen veranderen... ...om te maken... ...dat ik over vijf... ...of over tien jaar... ...daar nog plezier van heb... ...en niet constant uh, zwaar werk... ...moet doen. Dat geldt in feite voor... ...alle tuinen... ...en het leuke is dat ik al een aantal tuinen heb... ...gesenioriseerd... ...dat de mensen dus vroegen van... ...God, rezen, ja... Precies, we willen hier graag toch nog een poos blijven wonen, maar hoe moeten we dat aanpakken met de tuin? Nou, een van die dingen is, jullie zeiden net voordat de muziek klonk, en jij het had over het steengeweld. Het steengeweld. Stenen, ja. Een van die dingen die ik werkelijk ver weg zou werpen is, um, gooi er dan maar bestrating in. Want we zien tegenwoordig al zo ongelooflijk veel tuinen die allemaal bestraat zijn. De of de regent of wat dan ook. En ja, dan is het toch niet meer die heerlijke groene plek die je, die je eigenlijk nodig hebt. Ja. Hè? En het stomme is dat heel veel mensen die een huis hebben en een tuintje erbij... Wat doen die in het weekend? Die stappen in de auto en ze gaan naar het bos wandelen... of ze zoeken een stuk natuur op, terwijl ik denk van... als je nou toch een heerlijke plek in je tuin hebt... Ga daar dus lekker zitten. Ga daar nou gewoon lekker zitten en ga een beetje prutsen... maar geniet gewoon van je eigen groene plek. Dus ja, in al mijn ontwerpen van alle tuinen die ik gemaakt heb... heb ik er niet één gemaakt met uh, heel veel bestrating... En onlangs hoorde ik het, ook, ik geloof afgelopen zaterdag bij vroeger volgens nog, toen waren ze op de, op de Floriade. Want die is, ja, die was de die was is, laatste dag. Ja, hè? precies, was ja. de laatste dag. En daar zei iemand, en zo is het ook echt: je tuin moet eigenlijk niet meer dan een derde bestaan uit bestrating, uit steen op het Een derde, is een voor derde. jou een nou, dat is, ik ook dat, gehoord, ja. dat, is, dat is een goede regel. Ga je twee derde doen, dan krijg je al een heel stenige indruk van een tuin. En natuurlijk willen we allemaal een lekker terrasje hebben om op te zitten. En liefst nog een plekje in de zon en in de schaduw... En dan het liefst nog schaduw van een boom, maar niet van een parasol. parasol want die parasol die moet je open en dicht doen. En dat zijn vaak zware joekels. Die moet je eruit halen als het te hard waait, et cetera. Ja, tegenwoordig heb je ook van die hele grote die je kan laten staan. Ja, maar daar zitten dan de duimen op. Maar <laughs> dat zijn ook vaak allemaal ondingen. En niks ja. is zo lekker dan in gezeefd licht... Dus dat hoeft niet zware schaduw te zijn, licht. maar gezeefd licht waar, waar, waarin je dus de ja. zon en de schaduw hebt. En ik zal, hoe klein de tuin ook is, ook altijd een boom in een tuin zetten. Want niets is zo mooi dan wanneer je licht en schaduw over een tuin ziet gaan. Therese, mag ik jou een stukje voorlezen uit de voorpublicatie van... Uh, uh, ...Nicolaas Matsier, die heeft een, uh, een tuintje in Friesland. Ja. Daar heeft hij een tweede huisje. En uh, daar schrijft hij in uh, Letter en Geest, trouw, afgelopen weekend. Een uh, flink artikel, dat is een voorp voor voorpublicatie. En uh, dat gaat zo. Ik, ergens midden erin. De grasroller moest geslepen worden, evenals de snoeischaar... We lieten ze slijpen, we rolden en knipten. En tenslotte begonnen we de omvang van het probleem in te zien. Als wij niets deden, zou dit stukje Friesland van ons volkomen dichtgroeien. En er zou stellig een dag komen waarop we ons met kleewangs een weg zouden moeten kappen om onze voor- dan wel achtertuin nog te kunnen bereiken. We kochten een zeis met toebehoren en probeerden ons de beweging eigen te maken. De eeuwenoude beweging die al bijna net zo zeldzaam moet zijn geworden als verlichting met kaarsen. Ik kreeg een les van de boerenzoon met wie we een beetje bevriend zijn en ik bewonderde een ruim tachtigjarige die een demonstratie gaf op een plek ergens in Friesland waar men de tijd van de armoe en van het veen muziaal wilde koesteren. Het is zeer de vraag of ik die volmaakte beweging, die moeiteloze halve cirkel, dat schitterende zachte geluid ooit zal kunnen bereiken. Daarvoor is vermoedelijk een heel leven vereist met alle winters, voorjaren en zomers die daarvan deel uitmaken. Dat is zeer romantisch, ja, om, om dat nu in deze tijd nog te willen. Ik kan het niet. Ik heb het in de tijd ook geleerd, en dat was bij de hovenier waar ik werkte toen ik in die opleiding zat... Uh, leren zaaien, zoals je ziet op het schilderij van de oh, Zaaier ja. van Van Gogh. Ja. Dus met die lange armen. Dan moet je een groot stuk voor je hebben. Maar ja, je voelt je, je, voelt je een soort danser op het ja. veld. Het is heel mooi. Heb maar... je het geprobeerd, zijs met een zeis? Ik en, en, heb die... het geprobeerd met een zijs, maar uh, nee, nee. nee. Ik dacht, nee. ik heb mijn benen lief. <laughs> Ja, ik vind... Uh, ja, er zijn andere apparaten waarmee je dat soort dingen beter kunt doen. Ja, een grasmaaier. Ja, een grasmaaier of een messenbalk. Hè. Ik heb wel achter de messenbalk... Uh, met, uh, dat zijn van die enge apparaten met van die grote scharen onder. Zwaar om te duwen, maar ja, het, het vliegt onder je handen vandaan. Uh. Ja. Maar het probleem daar in dat tweede huisje in Friesland is dat het allemaal dichtgroeit. Ja, maar dat is sowieso een probleem bij veel tweede huisjes. Want de mensen wonen daar niet constant. En als ze er niet zijn, ja, de tuin gaat gewoon door. En ik weet niet hoe hij het gedaan heeft in het begin. Of dat uh, stukje grond al uh, beplant was of dat zij het hebben gedaan. Maar ook met tweede huizen moet je opletten wat je gaat doen met je tuin. En je realiseren dat je daar dus niet altijd aanwezig oh ja, bent. Je beschrijft dat wel, wat er voordien was. Uh, daar was een, uh, een man die had zijn tuin, uh, daar had hij perceeltjes van gemaakt waar hij schapen in liet uh, grazen. En, en zo werd het allemaal netjes kort gehouden door die schapen. Maar hij had uh, geen zin in die, die, die schapenpoep. <laughs> dus dus hij uh, heeft die, die schapen... Er vanaf gejaagd en, en uh, toen, toen is daar uh, die, die wildgroei begonnen. Ja, ja. ja. nou ja, uh, waarom heb je schapen? Om de boel kort te houden. Uh, als je geen schapen meer hebt, dan moet je maaien. Ja. En ja. als je niet maait, alles ja. wordt bos. Als je, als je niet, geen onkruid wiet, uh, als je de boel laat gaan, alles wordt bos. Mm -hmm. Je ja. krijgt zaailingen van, van alles van en nog wat. Van alles en nog wat komt er op en, in en, en ja, als je even niet kijkt, dan eh, heb je een bos gekregen. Ja. En, ja, De ja, natuur je moet, herneemt zijn maar, Ja, raad jij ja, nou, dat nou verder aan in het kader van die seniorisering? nou eh, Je hebt al gezegd, heel, heel, een derde stenen, maar absoluut niet meer. He? Nou, Zou dat, is, dat is een regel inderdaad die, die, die... Ik vind dat dat voor veel tuinen opgaat. Dat is terras Hè? De paden en het terras. Oh. En... Ja, kijk, heb je een tuin van een hectare, dan moet je niet een derde van die hectare moet je gaan bestraten. Dan ben je ook, denk ik, verkeerd bezig. Maar gewoon in de normale afmetingen ja. van een tuin zoals die hier. Ja, precies. Ja, precies. Dus, dan geldt ja. dat goed. Um, als je een leuke border hebt. Met veel bloemen, je bent altijd de plantenmens geweest. En je wil liefst misschien nog op kleur werken, et cetera. Daar heb je altijd ongelooflijk veel plezier aan gehad. Maar op enig moment kan je dat niet meer bol werken. Ja, maak er gas van. Even rigoureus, even pijn, van dat je niet meer die boeketten kunt plukken. Maar nou, dan ga je maar met plezier naar de markt en dan haal je daar je bloemen maar. Uh, Ik vind Hagen. het leukste van mijn tuin. Eerlijk gezegd verder niks, maar alleen... Dat ik eigenlijk bijna nooit bloemen hoef te kopen. <laughs> ik pluk een bloem of een groene tak of zoiets. Dat vind ja, ik het leuk. Ja, mm. maar je, je kan ook van alles met je tuin doen. Zonder... Zou jij er dan een hele glasmat van maken met potten of zo? Nee, nee, want vergis je niet, potten is, is ook een heel werk. Het moet allemaal water hebben, je moet ze ja, vullen ja, zeker, elke ja. keer, et cetera. Nee, potten, potten is zeker niet de oplossing. Nee, maar je zou bijvoorbeeld in plaats van, van vaste planten zou je kunnen kiezen voor uh, mooie heesters, ook heesters met, met, met, met bloemen of heesters met herfstkleur. Ja, Kleur hoeft niet even. alleen van je, van je vaste planten te komen, maar nee. kan ook van heesters en bomen komen. Maar het is ook belangrijk dat je een handige indeling hebt. Dat wanneer je gasmaait, je geen moeilijke hoeken hmm. meer hebt. Als je hoeken hebt, maak ze rond. Wanneer je met je gasmaaier ronddraait, of je moet in die lastige hoek en dan weer opdraaien... of later met een, afhankelijk van hoe netjes of je bent... met een schaar die hoekjes bijknippen. Uh, het helpt allemaal om je tuin te, ver, te vereenvoudigen. Ja. Maar het moet wel jouw sfeer blijven. En soms sta je naar je eigen tuin te kijken... dat je denkt van, ik weet niet hoe het moet... En soms, als je dan een poosje weg bent geweest op vakantie of zo, dan duurt maar heel even. Maar ik heb wel mensen mee op tuinreis gehad die zeiden, oh als ik thuis kom ga ik heel mijn tuin veranderen. <laughs> en dan zei ik, pas op. Want je hebt er altijd zoveel plezier aan gehad. Maar neem de goede dingen mee van wat je gezien hebt, maar ga niet je hele tuin op zijn kop zetten. Maar als je op vakantie geweest bent, dan kan je soms even je huis binnenkomen of je tuin binnenkomen met een nieuwe blik. Dat duurt maar heel kort. Het is wel zo. Maar, ja. maar het is wel zo. En ja, soms denk je van. Oeh, het is wel donker. Of. Nee, maar dat moet eruit. Of. Als ik het nou zo. Of als ik het nou zo doe. Um, ik ben laatst in een tuin bezig geweest, een grote tuin. En dan loop ik eerst gewoon een paar uur rond met een bloknoot in mijn hand tussen bestaande tuin. Allebei hartstikke tuinliefhebbers, maar weten dat het in de toekomst niet meer kan. En dan ga je kijken als dat nou weg is en dat nou weg is. En we maken inderdaad een grasbaan. Die man die reed het grootste gedeelte met een uh, gemotoriseerde grasmaaier, kon hij zijn gras aan, maar hier en daar liep hij vast op kleine, smalle paadjes. Ja. En dan moest hij zijn andere grasmaaier pakken. Zegt Jo, joh, nee. Maak nou dat je met je gemotoriseerde grasmaaier al je gas mm -hmm. kan doen. Maak je hoeken rond. Heb je bijvoorbeeld grote hagen in je tuin... die niet dienen voor privacy. Privacy, dan willen we echt... Ja, dan willen we hoog en dicht. Dan willen we hoog en dicht. <laughs> nou, maar Zo hoog hoeft dat nou ook weer niet. Hè? Nee, nee. En het beroeide is... wanneer je hoge hagen moet snoeien daar komt altijd een trap bij. Het, is, ja, het wordt toch een beetje eng. Uh, hagen die niet nodig zijn voor privacy... haal die naar beneden. En doe dat... Nu, want over een paar jaar heb je de puf niet meer. Zijn er grote veranderingen die je moet doen in je tuin? Omdat je bang bent dat je later anders de tuin je uit de handen groeit. Doe dat op tijd of laat het op ja. tijd doen. Ja. Maar kijk wel heel kritisch naar je tuin. Wil ik hier blijven wonen? Wil ik deze tuin kunnen onderhouden? Um, Oké, okay. voldoende... ...financiën, altijd een tuinman... Mm, geen, ja, probleem. ...geen probleem. Hè? Ja, dan is het ja. geen probleem. Nee. Maar ja, wil ik toch ook nog zelf... ...een beetje prutsen... ...en het niet allemaal uit handen geven... ...bedenk dan op tijd... Ja. ...of je hulp in wilt roepen... ...om het idee te realiseren... ...en wat wil je dan zelf doen... ...en wat wil je laten doen. Zeg, gras, gras... Um, is dat niet, vraagt het niet altijd veel onderhoud, dus veel werk? Ligt het voor de hand om, als je het over senioriseren hebt, over gras te praten? En uh, niet bijvoorbeeld over een bodembedekker die misschien geen onderhoud vraagt? Ja, ja dat is een hele goede vraag van je. Want uh, je hebt natuurlijk uh, fantastische bodembedekkers die een mooi, dicht, groen tapijt maken. En waar op natuur ook eigenlijk nauwelijks onkruid meer tussendoor komt en wat een hele goede vervanger is, ik wil niet zeggen altijd voor gas, maar vooral op moeilijk bereikbare plekken je hebt, je kan een goede bodembedekker bijvoorbeeld ook gebruiken als boomkrans je hebt een boom in het gras staan en dan moet je steeds met je maaier omheen als je even niet oplet, dan heb je de boom verwond nou, maak daar ruimte in Behoorlijk wat ruimte dat je makkelijk met je gasmaaier... om die aangeplante bodembedekker kunt maaien. En je beschadigt je boom niet meer. En je hebt, uh, je hebt uh, uh, ook geen zwarte grond. Want hmm. zwarte grond, ja daar, daar gaat er altijd weer iets groeien. Ja. En je kunt ook uh, randen onder heesters... Uh, die, die niet helemaal dicht gegooid is kan je mooi met bodembedekkers afplanten. Wat af, is een goede afplanten. bodembedekker? Ja, het beste, de beste bodembedekkers zijn groenblijvers. Ja, en daar maar is moet de, het wel zijn, want ja, anders is er ja, En daar aan. is de keuze niet groot in. Eh, je hebt de pachysandra terminalis. Ik vind dat altijd een <laughs> pokkenwoord. Ja, ja, dat was dan wel bij de serie. sandra terminalis. Terminalis. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld daar cultivars in de green carpet. vind ik bijvoorbeeld een hele goede. Die wordt niet zo hoog. Die wordt ook niet geel. Je ziet soms wel eens grote vlakken Pachy sandra aangeplant, die dan op een gegeven moment zo mottig eruit gaan zien. Je hebt ook wel een gele vorm ervan, maar Vaak zie je dan, heeft die plant gebrek. En die green carpet is een geweldig mooie groene bodemdekker. Ik ken hem bij mij in het bos ook. Ik maai er ook elke keer uh, langs met mijn gasmaaier. Raak je hem af en toe geen, geen probleem. Niks. Hij, Hij gaat, gaat vanzelf veel verder. Ja. Eén ding, en dat zie je tegenwoordig, ja, dat zie je al lang ook veel dat de bodem bedekt wordt als bodembedekker met hedera. Oh ja, dat is en ook lelijk. Hè? begin daar never aan. Nee, Want als je werk wilt hebben ja. en houden, dan heb je dat met hedera. En hedera gaat klimmen. Mm -hmm. En hedera is net een inktvis met tentakels. Die gaat overal, overal inzitten. Naartoe. En uh, het is een ramp. Het is een ramp voor je tuin, hedera. Mm -hmm. Nou, wat zeg je van het leed dat Zevenblad heet? <laughs> ja, soms moet je met leed leren leven. Um, zevenblad kan je eigenlijk uh, uh, het beste wegkrijgen door te maaien. Ja, maar dan zit het in het gras. Ja, ja. Als het tussen je Als boeketjes het tussen je, zit je Als het je in je border uh, ja, zevenblad is altijd een, een, een onderwerp van gesprek bij tuiniers. <lacht> of leer ermee te leven. Of pluk je ongans elk blaadje wat de kop opsteekt eruit. Uh, of spit je hele border eruit. Uh, leg daar een jaar uh, landbouwplastic overheen. Of pak de gifspuit uh, ja, ja, dat is zo, nog iets. Volgens Matsier kun je het eten. Zou het een smakelijke groente zijn? Heb, Heb je dat wel eens gedaan? Nee, Heb nee. je het wel eens gegeten? Het is, uh, het is niet lekker. Bovendien moet je opletten uh, wat je zegt. Mensen moeten heel erg uh, zeker zijn dat het zevenblad is. Hmm. Want er zijn meer onkruiden die daarop lijken en die giftig zijn. Dus ja, ik vind dat altijd een lastig onderwerp. Je moet zeker zijn dat het... Uh, uh, als het echt zevenblad is, dan kun je zeven. het eten. Maar uh, jij zegt het is niet lekker. Het is niet lekker. Het is net als uh, nu, nu kom, komen de paddenstoelen er weer aan en uh, ik zoek paddenstoelen... Uh, ik hoop niet dat iemand meeluistert die zegt dat mag niet. ja. No, yeah. Maar um, <laughs> ja, ik ben een groot liefhebber van eekhoorntjesbrood. En er zijn meer eetbare paddenstoelen. Ja, maar soms... Maar, maar die vind ik niet lekker. Nee, er zijn ook giftige, maar die, die, ken ik, die ken ik echt wel. En daar kom ik ook niet aan. Maar zo is het met heel veel smeerwortel kan je ook eten. Maar lekker? Nee... Uh, nee, ik heb een vriendin die heeft, wat jij net zei, leerde mee leven. Die heeft niet heel de tuin, maar die heeft één zo'n perkje zo. En daar groeide welig zevenblad. Maar die heeft dat allemaal laten groeien. En dat staat eigenlijk heel leuk, want er komen allemaal leuke witte bloemen ja, in. Ja. Ja. En dan is het ja. prima. Ja. Maar je moet ze niet overal tussenin hebben. Maar als je één mooi afgeperkt ja. stukje hebt, dan is het wel Ja, leuk. dan kan dat. Ja, ja het, het is eigenlijk met alle, alle woekeraars zo... Je ja. ze in het gras, zorgt dat je eromheen maait en dat het binnen dat perk. Moet. We hebben nog een mooi stukje muziek liggen. Ja, ja. Eh, wat ik eh, jullie allemaal nog wilde laten horen is eigenlijk passend bij deze tijd van het jaar. Het heet wel september en we zitten in oktober. Maar het is de tweede uit de reeks van de vier laatste lieder van Richard Strauss. En het wordt gezongen door Jessie Norman, een prachtige Negerin. Uh, nog een mooie, jonge dier, foto. De Garten trouwert. Ja, en dat doet de tuin op het ogenblik. En langzaam doet er die muur geworden ogen toe. En dan gaan we de winter in. In <laughs> september. Ja. Het oh. is nog een jonkie hier, hè? ja. Zo jong. I'm Veet, heb jij Therese een, een gedicht over het bos, de boom? Ja, het is eigenlijk de smeekbede van het bos of van de boom. Luister mens, ik ben de gloed van je haardvuur in de koude winternachten en de schaduw zo welkom bij het branden van de zomerzon. Ik ben het gebind van je huis, het blad van je tafel en ik ben het bed waarin je slaapt ...en het hout waarvan jij je schepen maakt. Ik ben de steel van je spade en de deur van je huis. Ik ben het hout van je doodskist en van je wiegje. Het goede, daarvan ben ik het brood. Het schone, daarvan ben ik de bloem. Verhoor dus mijn bede en verniel mij niet. Ja, verniel mij niet. Ja. En uh, dat is misschien ook uh, richting uh, de senioren die uh, met hun tuin bezig zijn. Verneel mij niet. Uh, Therese, wij uh, hadden eigenlijk gedacht dat we ook nog over uh, allerlei mooie tuinen en tuinreizen zouden kunnen praten. Daar komen we helemaal niet aan toe, want het uur is voorbij. Dat uh, wordt dus uh, Therese de Vries deel 2. Te zijn er tijd. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Dan kunnen we... Uh, dan we een en keer, wat, wat wordt het dan? Dan ga jij vertellen over tuinreizen die jij organiseert... Of waar je op met een groep op intekent? Of... Nou, ik organiseer ze niet, maar ze vragen mij om mee te gaan. Om de reis te begeleiden en mijn kennis uh, uh, te, spuien. te spuien en te vertellen. En, ja. Ja, Dat is dus, wel leuk, hè? Ja, ja, denk ja. Is leuk. Therese, kom een keer terug. Uh, het was zeer Tegen interessant. Uh, knap, meestal met hebben we twee, drie gasten nodig. Jij doet het gewoon in je eentje. We hebben geluisterd naar uh, Therese de Vries... Die uh, adviseert over het uh, senioriseren van, van uh, tuinen. Bestendig maken voor, voor de, oude dag, de oudere dag. Dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.